In het wichtje van Floris lag geen ander kind. Dat kan niet. Zover kan het zich niet uitstrekken. Jukio. Het is niet sterk genoeg. Kijk eens, papa Maja heeft mijn hand verbonden. Jokio, waar is Floris? Het is mijn schuld. Kerel, wat raas kan je toch? Ik, ik ben de oorzaak. Weet jij wat Floris is?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 Alleen maar met inzicht gezegende getuigen van de massaverplaatsing te zijn. Inspecteur, als u meegaat naar mijn werkplaats. Wat u vooraf ging, meneer Kurishawa. Saba sala. waren tien godsdienstwaarzinnigen. waarvan er vijf het einde van het zonnestelsel voorspelden. acht waren dronken figuren aan groene granimeders verslaafd. en vijf zagen ze überhaupt vliegen. De vraag is nou alleen nog. in welke categorie past u?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 Als dus je een klein kind flink door elkaar schudt... dan houdt hij soms zijn bek. M mijn moeder schudt ons nooit door elkaar. Nou, mijn moeder deed het wel. Je moeder... Ja, wat bedoel je? En, en, en niks, dat mag ik niet zeggen. David? De David? Ze vinden Floris nooit terug. Ah. Ik, ik... Ik hou zo van mijn broertje. Nou ja. ik, ik... Ik wil helemaal niet zoveel kinderen als mijn moeder, maar... Ik wil later wel een baby, zoals mijn broertje. Eén keer per week of zo. Dat, dat is toch niet gek? één keer in de twintig jaar... En nou vind ik dat niet zo erg. Nou weet ik niet of ik dat nog wel durf. Maar ja, een heleboel kindjes zijn al teruggevonden. Maar Floor is niet... Nou, die jankert komt heel veel. Ja, hè? Ja. Ja, het zou toch gek zijn als hij de enige was, hè? Ja. Hé, het uh, is toch uh, ontzettend knap, hè, van mijn vader? Hm? Nou, het bouwt alleen maar versterker om schoteltjes te laten overvliegen. En, en nou denkt hij al die krijskinderen zo maar weg. Hij kent zijn eigen kracht?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 Dus dit is de manier om u aan het luisteren te krijgen. Simpele reetje geslepen staal. Ja, ja. ja. Paal, paal, op. Voorzichtig, haal Dat ding van mijn hals. Ja. Kunt u niet de aandacht bij de zaak houden? Nee, niet, niet bewegen. Dat ding is scherp. U, u, u, u zit al tegen mijn halsslagader. U bent een idioot. Ja, ja zeker. zeker. Vooringenomen. dom. Dom, dom, wat, wat u maar wilt. Aan u heb ik niks. Oh, wat best mee. Niets, en minder dan niets. Ja, er een heleboel die me graag mogen. Die me verschrikkelijk zouden missen. Beweeg niet. Straks snij nee, je jezelf dat... Wat, wat u zegt? Pak de telefoon. Ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Bel. Telefoon. Bel. Wie? De centrale meldingskamer uiteraard. Er is toch geen ander nummer vrij? Ja, ik, eh, ik dacht al. Ja, nummer 24 eh. dacht u. Na 23 kan ik zinnige weer heen. Maar ik ben niet gek. Nee, nee, zeker niet. Alles hemelsnaam. naam. Dat zwaart weg. Sla aan dat nummer. Jawel, jawel. De hoofdcommissaris zal wel op het centrale meldingskantoor zijn. Oh. Jazeker. Hij lijkt vandaag onze operatie. Ik wil hem hier hebben. Maar nou wat. Hem en een natuurkundige. Vindt dat niet wie?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 Ik heb de bron van het verschijnsel gevonden. Um, ja, commissaris, ik heb. Uh, ik heb de bron. Ik heb de bron gevonden. De. De oorzaak, Kom ja. Nee, nee, ik natuurkundige. Nee, nee, kijk, het is het is, het is. het is beter dat u hierheen komt, commissaris, met. met een. Een, een, een natuurkundige. natuurkundige, ja. Het Koepel. De verplaatsingen die de wetenschappelijk geanalyseerd. Met een natuurkundige naar Prassino Koepel om de boel hier te. de. de. de, de, de, de, de, de, de ver, verplaatsingen wetenschappelijk te analyseren, ja.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 Noteer dan. Ik zit hier met een gevaarlijke gek. Hij zette me spaakt op een keel en dwong jullie op te bellen. Ja, ja, Brassino-koepel. Maar even iets belangrijkers. Het onderhavige wapen is bedekt met bloed. Ja, volgens mij heeft deze krankzinnige vandaag een engster misdrijf begaan. Ja, ja, ja van vongens schuldgevoel. Vandaar dat hij de aandacht vestigde op zichzelf in verband met die ramp van dat moment. He? Ja, wat? Grootheidswaanzin ook. Hij, bekende zelfs een half van half. Hij mompelt iets van dat het wapen hem in zijn macht had. Hoe weet je dat? He? Ja, maar la, wat, wat, wat ik nou nodig heb? Een stuk of vier potige broeders. Een verdovingspreparaat uiteraard en een brancard. He? Die natuurkundige waar je vroeg. Nee, nee, natuurlijk niet. Laat die maar zitten. Hou, oh, ik leg neer. Hij komt aan. Kind terug heeft, die is blij. Gaat nou al uren zo. Mama. Maar wat is varen? Hij lacht niet eens. Het gaat vervelend worden, steeds hetzelfde programma. Stil, schil even! Als je wilt. Ik kan luiden niet wat houdt. Nee, mijn moeder is er lang weer bij hoor. Die nee, is schandalig. Ja, Komt ze niet hier? Nee, ze wacht naast de telefoon op bericht over floors. Ja, Mijn vader praat nog steeds met de politie. Hey, ik ben ook nog naar onze jonge poesjes gaan kijken. O, ja? ja, ik dacht dat gewoon, de mensen zijn zo stom. Als de kleine poesjes omgewisseld zijn, dan kan ja. het niks tegen. Maar wij waren de echte nog. Maar gelukkig, mevrouw, ik er even bij. U had een tweeling. Ja, een tweede nog hey. wel. Die verdwenen was, maar niet ze zijn nu allebei u. veilig terug. Ja, dat is mijn oudersmoeder, zo, dat Zij zo is blij met je, mijn man en ik. We hebben er gewoon oh, geen moeite voor. Uh, uw kinderen zijn heel ver terechtgekomen, nietwaar? Dat nou, is al oh, een geur. Is ook nog hmm? Helemaal aan de andere kant van, ga niet mee des Helemaal aan de andere kant. En ook nog op totaal verschillende adressen. Maar weet u wat het schandelijk is? En mijn man die vond het ook een schandaal. Allebei de keren bij de directeur van een fabriek die groene galimedes produceerde. Alcohol, meneer, alcohol. Terwijl wij bij ons thuis principiële geheel onthoudig zijn. De kinderen zouden er zo jong als mee besmet bij kunnen raken. Dit is zo trut als een zoontje. Mijn man zei al, mijn man zei, ik zal tuigjes voor de kinderen maken, zei die. We leggen onze kinderen met tuigjes aan de wieg vast, zei dat En dan kan ons zoiets niet meer gebeuren. Zeker is toch maar zeker, ze man. Dank u wel, mevrouw. Bedankt voor uw ja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 Wellicht dat onze president mevrouw Mulder hier inmiddels wat meer over... Ja, is, weer. Er is hier enige verwarring geloof ik? Het spijt me, geachte collega. Onze president is voor commentaar onbereikbaar. Haar dochtertje is zojuist teruggevonden. Nou, wat, wat, ze, wat zei je, er nou van? Straks komt mijn vader wel op de televisie en dan zal die wel eens een keer uitleggen hoe sterk zijn uitvinding is. David, ja? David wil je even meekomen? Ja.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 Geautomatiseerde wegen zijn verstopt. De computers kunnen het massale voertuigenaanbod niet verwerken. Storingen treden tevens op, omdat ruiters en slechts op het gras toegestaande polywagens de wegen oversteken, zonder gebruik te maken van de verplichte tunnels. Het luchtruim vertoont een aantal vliegbewegingen dat de grens heeft overschreden. Ook zetten te veel mensen...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 We hmm, blijft de koffie nou? Hmm. Voilà. Bij ondervraagde 24 Kurisabo Yukio, zich noemende natuurkundige, bleek de ziekte een gevaarlijke vorm te hebben aangenomen. De aanwijzingen doen hier een gruwelijk misdrijf vermoeden. Zie u verder, Bij bijlage 4, proces voor met de aanrechte verklaring van de psychiater. En nog bij ontdekte je het proces voor waarom ik wacht niet meer zo'n zoeknoos gericht, ik ben zo. Boris! Boris! Wacht even. Boris, ik moet je wat vragen. Hé, nee, broek, jammer. Ben je weer wakker? Maar, ik moet je wat vragen. Het eerste wat me net in mijn bed te binnenschoot. Ja? Zijn Boris, waarom dan de politie het zwaard mee? Ja, dan vraag je me wat. <lacht> Ze hadden het nodig, zei die dikneus. Ja, maar Waarvoor?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 ik wil mijn water zien, ik wil weten wat ze met hem doen. Ik wil naar het politiebureau. Nee, hij is naar een inrichting gebracht. Wat? Ja, daar waren die broeders juist voor. Het ziekenhuis vlakbij, je kent het wel, voorbij jullie school. Maar dan kunnen we meteen opbellen. Telefoneren kan niet. Alleen maar met de centrale meldingskamer. Dan gaan we erheen. Het Is verboden. Je mag niet rijden, want de wegen zaten dicht als een verstopte neus. En de lucht leek net een muggenwolk, dus vliegen mogen we ook niet. Op de poli beter dan drie kwartier. Verkeer is verboden. En een politie is toch geen verkeer? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan, ik kan niet alleen, Boris. Het ziekenhuis geloven me nooit.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 in te trekken. In de noordoost zuidwest zuidooszone blijven genoemde maatregelen echter tot nadere aankondiging van de kracht. Toch jammer dat Eileen niet mee wilde. We komen heus wel met de directeur. Moet gewoon. Dat zeg jij, jammer. Maar eerst heb je de kwartier en de hoofdzuster. Ik help je wel, Bordes. Als jullie dan de praat houden, dan hol ik gewoon door. Nu de toestand zich allerwegen verbetert... Nu de regering overweegt ook de noodmaatregelen voor de Noordoostsector in te trekken, zodat op het gehele noordelijk halfrond het leven zijn normale gang kan hernemen, wordt één vraag steeds klemmender. Wat is toch de oorzaak? Welke kracht schuilt achter het angstaanjagende verschijnsel waarmee wij nu, nog maar pas twaalf uur geleden, geconfronteerd werden? Wij hebben inspecteur Maldororor van de Ghanimeester Recherche. Sectie 14. Uh, We hebben inspecteur Maldororor bereid gevonden bereik, enkele bereik, vragen bereik, te beantwoorden. Bereid, meneer, ik denk hier voor de camera gesleept.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 Meneer Kovi bespaar ons formules en ingewikkelde berekeningen. Neem willen in eenvoudige bewoordingen het hoe en waarom. Daar hebben, we, geloof ik, de bevolking van Galileus en haar regering recht op. Ja. Mevrouw de president, leden van de regering, collega's. Sinds twee ringen houd ik mij bezig met het verschijnsel van de telekinezen.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 Alleen Flores niet. Flores is onvindbaar. Flores? De kracht was het sterkst in de buurt van de versterker. Kinderen uit de buurkoepels vlogen al honderden kilometers ver weg. En Flores lag naast mij in de andere kamer. Waar is het kind, Yukio? Flores, gezien. Flores is niet meer op Ganymedes. Flores is ergens in het zonnestelsel. Op Callisto, op Pluto, op Mars, op Aarde. Flores is ergens in het zonnestelsel, maar ik weet niet waar!